Kleine Katrien In een klein huisje aan de rand van een stad woonde eens een oude vrouw die mevrouw Zwart heette. Ze had een klein dienstmeisje. Haar naam was Katrien en iedereen noemde haar Kleine Katrien. Op een dag moest Kleine Katrien de zolderramen schoonmaken. Terwijl ze de ramen zeemde keek ze naar buiten en zag de velden buiten de stad. Toen ze klaar was met haar werk vroeg ze... Mevrouw Zwart, mag ik buiten de stad gaan wandelen? O nee, zei mevrouw Zwart. Je mag nooit naar de velden buiten de stad gaan. Waarom niet? vroeg kleine Katrien. Omdat daar de groene dame woont, zei mevrouw Zwart. Doe eerst het hek van de tuin op slot en ga daarna kousen stoppen. Een week later moest kleine Katrien weer de zolderramen schoonmaken. Ze keek naar buiten... ...en zag de rivier die door de velden stroomde. Toen ze klaar was met haar werk, vroeg ze... ...mag ik misschien langs de rivier gaan wandelen? Oh nee, zei mevrouw Zwart, je mag nooit naar de rivier gaan. Waarom niet? vroeg kleine Katrien. Omdat daar de blauwe koning woont, zei mevrouw Zwart. Doe eerst de deur op slot en ga daarna de kandelaars poetsen. Een week later moest kleine Katrien weer de zolderramen schoonmaken. Ze keek naar buiten en zag de bossen op de heuvels... aan de andere kant van de rivier. Toen ze klaar was met haar werk, vroeg ze... Mag ik in het bos gaan wandelen? Oh nee, zei mevrouw Zwart. Je mag nooit naar het bos gaan. Waarom niet, vroeg kleine Katrien. Omdat daar de dansende jongen woont, zei mevrouw Zwart. Doe eerst de ramen dicht... ...en ga daarna aardappelen schillen. Daarna mocht kleine Katrien nooit meer de zolderramen schoonmaken... ...en ze moest altijd binnen blijven. Maar op een dag stierf de oude vrouw... ...en een paar dagen later hoorde kleine Katrien... ...dat een mevrouw in een andere stad een dienstmeisje zocht. Die stad lag aan de andere kant van de heuvels met de bossen. Kleine Katrien had geen geld om met de postkoets te reizen... Daarom besloot ze naar de stad te gaan lopen. Zodra ze bij de velden kwam, zag ze de groene dame. Die was bloemen aan het planten. Ze keek op en toen ze kleine Katrien zag, vroeg ze... Waar ga je naartoe, kleine Katrien? Naar de stad aan de andere kant van de heuvels, antwoordde kleine Katrien. Niemand mag door mijn velden lopen als ze niet eerst een bloem planten, zei de groene dame. Oh! Maar ik wil graag een bloem planten, zei kleine Katrien. En ze pakte de kleine schep van de groene dame en plantte een margriet. Dankjewel, zei de groene dame. Nu mag je zoveel bloemen plukken als je maar wilt. Katrien plukte een handvol bloemen en de groene dame zei Voor elke bloem die je plant mag je altijd vijftig bloemen plukken. Kleine Katrien nam afscheid en liep naar de rivier. Daar zag ze de blauwe koning tussen het riet zitten. Goedemiddag, Kleine Katrien, zei hij. Waar ga je naartoe? Naar de stad, aan de andere kant van de heuvels, antwoordde Kleine Katrien. Wie mijn rivier wil oversteken, moet eerst een liedje zingen, zei de blauwe koning. Oh, maar ik wil graag een liedje zingen, zei Kleine Katrien... Ze ging op een steen zitten en zong. Ik houd van de bloemen, van de vissen in de rivier. En van de bijen die zoemen. daarom loop ik hier. Ik houd niet van de stad waar zoveel huizen staan. Als ik daar mijn werk niet had, zou ik er niet heen willen gaan. Dank je wel, zei de blauwe koning. En nu moet je even naar mij luisteren. En hij zong het ene lied na het andere tot het donker werd. Toen gaf hij kleine Katrien een kus en zei... Voor elk lied dat jij zingt, zul je er altijd vijftig te horen krijgen. Kleine Katrien nam afscheid en liep naar de heuvels. Zodra ze in het bos kwam, zag ze de dansende jongen. Goedenavond, kleine Katrien, zei hij. Waar ga je naartoe? Naar de stad, aan de andere kant van de heuvels, antwoordde Kleine Katrien. Niemand mag door mijn bossen lopen, als ze niet eerst voor me dansen, zei de dansende jongen. Oh, maar ik wil graag voor je dansen, zei Kleine Katrien. En ze danste voor hem. Dankjewel, zei de dansende jongen. Nu moet je naar mij kijken. En hij danste voor Kleine Katrien, tot de zon opkwam. Voor elke dans die jij danst, zul je altijd vijftig dansen te zien krijgen, zei hij. Kleine Katrien nam afscheid en liep naar de stad. Daar werd ze het dienstmeisje van mevrouw de Wit. Die vond het, net als mevrouw Zwart niet goed dat Kleine Katrien naar de velden, de rivier of de bossen ging. Maar later trouwde Katrien. Ze kreeg drie kinderen en ze had ook een dienstmeisje. En zodra het dienstmeisje klaar was met haar werk, stuurde Katrien haar met de kinderen naar buiten. En dan zei ze, ga naar de velden of naar de rivier of naar de bossen. Misschien krijgen jullie dan de groene dame of de blauwe koning of de dansende jongen te zien. En elke dag kwamen het dienstmeisje en de kinderen zingend en dansend met armen vol prachtige bloemen thuis.